De NAVO zegt dat er gisteravond inderdaad weer luchtaanvallen op Tripoli zijn uitgevoerd, maar alleen op militaire gebouwen. We vallen geen individuen aan, zei de Canadese bevelhebber Bouchard in een reactie. Hij zei dat hij het betreurt als er onschuldige burgers omkomen bij de luchtaanvallen. De zoon van 29, die nu om het leven zou zijn gekomen, trad minder op de voorgrond dan zijn oudere broers. Van hem is bekend dat hij enige tijd in Duitsland studeerde.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 Het is 1 mei 2011, dit is 4:07 tot 7 uur vanmorgen en we um, het borstgesprek even overslaan of moet dat echt? Je dan? Nou ja, jeetje. Dit, ik, dit noemen ze stemmingmakerij, hè? Ja, hè? Alsof ik nu nog durf in jouw show te zeggen, nou laten we dan nog maar heel even over borst. Volgende week wil ik het daar wel even over hebben. Ja, oké. Okay. Okay. Ga ik me wat, voorbereiden wat, wat dan, hoor. Wat heb jij gedaan met Koninginnedag? Niet, uh, niet zo heel veel, ik moest mijn stem nog wel sparen, want die is natuurlijk, uh, nou, natuurlijk die is al weken niet heel optimaal. Ja. Maar ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik ging wel salsa dansen, want daar krijg ik dan heel veel energie van. Yeah. Lekker in Amsterdam-Oost ging ik live muziekje. Yeah. Ging ik, op straat? Uh, op straat en in een cafetje. Oh. Dat was heel leuk. En, maar doe je dat dan voor een publiek of uh, in een zaaltje? Nee, nee, nee. Gewoon zelf. Gewoon een uh, soort... Uh, gewoon Particulier salsa dansen. Ja, ja, okay. ja. dus niet, niet, uh, niet als, als optreden, maar gewoon nee, echt gewoon, nee, dat nee, kan nee, ook nee, toch? Ja, nee, ja. nee, nee, nee. Er okay. zit wel show-element in. Maar zoek je dan echt bewust op naar plekken waar je lekker kan salsa dansen? Ja. Oh, ja. wat grappig. Ja. Dat is hoe ik uitga. Ja, kijk en, Ja, ga, ja. ja. Huh. En, Maar hoe laat ben je dan begonnen met salsa dansen? Nou, ik was vandaag even een beetje vanmiddag begonnen. Ja, want ik kan me voorstellen dat je me overigens nog niet denkt van goh, ik ga even lekker nou, salsa dansen. Nou, jaren hiervoor, nu ja. moest ik dan een beetje op mijn stem letten voor deze show, jaren hiervoor, ja joh. Ja, dat joh. is de perfect. Ja joh. Huh. Waarom niet? Dat nou, ja, uh, nee, ik eigenlijk ook niet. Nee. nee. Maar heb jij zo, ben jij zo'n zo gast die zo'n beeld heeft van salsa... dat het in, altijd op een strand moet... en dat er altijd iemand moet met wapperend haar... Nee. en dat het hey. altijd zonnig moet zijn en zo. Wel zonnig, ja. ja. Maar dat is dus niet zo, hè? Ja, maar is het ook leuk in de winter met... Uh... Het is superleuk in de winter. Yeah? Ja? Omdat je een rum erbij drinkt. ja. Ja. <laughs> Alles is leuk met rum. Ja. Yeah. Bijna. Ja, ja maar, de, nee, ik, maar moet het echt... Ik vind het wel leuker als het in de zomer is en buiten. En, en uh, dat vind ik nee, dan wel leuk dat, op het chino. Nee, maar kijk, je moet je voorstellen in de winter... Oké, okay, denk, denk ski-hut meets dirty dancing. Qua, yeah. qua zo'n zo kleine zaal, zo'n beetje donker. Met van, de, met van die houtige muren. En dan zo'n kleine dansvloer. En zo'n DJ die dan zo'n plaat in staat, En dan zo'n zwetende massa. Maar niet... Maar, maar, Vers, vers, vers zweet. van het moment zweten. Oh, ja. En niet, niet van drie dagen zweten. Nee, dat begrijp ik. En mensen die soort tegen elkaar aanplakken en dansen en gezellig en grapjes maken in het Spaans praten. Superleuk, dat is juist lekker warm ja. in de winter. Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. En, en, maar jij viert dus altijd op die manier Koninginnedag. Nooit dat, dat, dat op een groot plein uh, met z'n allen nee, he, in niet... iemands oksel een biertje drinken. <laughs> Hoewel het uh, super verleidelijk is om, om in de oksel van een vreemde persoon te kruipen... om te kijken wat er gaan is. Nee, niet echt. Ik, moet, ik vind het wel leuk om ook te slenteren, doe ik ook. Yeah. En ik vind het ook wel leuk om ergens te zijn... waar er wel wat mensen zijn. Maar ik kan niet... Ik kan ook niet zo goed tegen die soort ontzettende mensen... maar als iemand nu doet... Ah... Dan gaat iemand rennen en dan worden we allemaal vertrapt, dat soort ja. drukte. Oh ja, heb jij toch een beetje die angst die, uh, van de dampschreeuwangst, heb jij? Haha, <laughs> dampschreeuwangst, gevoels, lichaamsgewicht. Nee, ja. ja, ja, maar dat ik, wil vroeger, ik kon me niet voorstellen dat ik dat ooit zou hebben. Maar nu, kan ik me, nu weet je wat er kan gebeuren als er, als er iemand een keertje flink schreeuwt. Nee, ik heb niet denkt, die, die angst er, hoor. Hey? Maar ik vind wel, als je ergens bent waar je mogelijk kan worden doodgetrapt, ja. moet het wel zo leuk zijn. Dat mocht het gebeuren en je komt daar aan bij die grote poort en die oude man zegt, wat doe je hier? Dat je zegt, nou ik was echt op een topfeest, ja. maar het is niet helemaal, uh, nee. Okay. Dus een, een concert van R. Kelly, daar word ik graag doodgetrapt, Goed. maar op het op Museumplein dag minder. Oké, okay. nou Saraya, ik, uh, ga je, wanneer, wanneer is de volgende salsa dans? Uh, ik denk morgenavond. Oh, dan ga ik misschien wel even kijken. Kan dat? Ja, natuurlijk ga je dan mee. Nou, misschien wel. Dat ja. vind ik leuk. Ja. Lucky en anders ga ik een andere keer mee. <lacht> Arno, goedemorgen. Arno? Uh, Hallo? Ja? Hé, hey, goeiedag. Wat, wat... Hey, goedemorgen. Goedemorgen, wat heb jij gedaan vandaag? Of gisteren eigenlijk? Nou, gisteren. Ja, een ja, andere koek. Ja, vandaag, uh, dat wordt een ander verhaal. Nee, gisteren ben ik uh, met mijn dochter naar. Uh, ik woon in Hoorn. Ja. En uh, ben ik samen met mijn dochter van 17, bijna 17. Uh, is de, de stad ingegaan, gegaan en koekeloeren. Uh, en zij had al van tevoren had, had ze al en ze zei al van nou ik vind het leuk om een, om een echt een, een, een, een waterpijp te sporen en ik, ja, nou ja, ja. En ik al een beetje zo cynisch erover van nou, wat tik ja zo'n zo'n zo, zo, zo waterpijp en uh, nou, een beetje aan zo'n ding lurken en uh, ik zag het in ieder geval niet zitten en ik zei al van nou de kleine kan dat je, je, je, je zo'n ding zou, zou kunnen vinden ja nou, wij gewoon de stad in, je kent het wel, een beetje schuifelen, tenminste, voetje voor voetje kijken naar uh, Andermans rotzooi, uh, ja. ik, ik zag het niet helemaal, uh, ik heb in ieder geval niks gevonden. Nee. Nou, mijn dochter eigenlijk ook niet en we, we lopen, lopen naar huis toe uh, op weg binnen de auto en uh, er staat een man in het, met wat rotzooi en, uh, en er staan twee waterpijpen en nee. hij zegt... Uh, uh, ja, nou ja, ze zijn te koop voor. Uh, nou ja, je mag hem meenemen voor 2,5 euro. En ik weet niet of ze het doen. Nou, mijn dochter had er nog een beetje in verdiept, enigszins. Of zei: Ik heb een vriendin. En die komt dus uit Iran vandaan. En die weet, weet een beetje enigszins hoe die dingen werken. Ja. Nou, dus uh, ja, ja, uiteindelijk. Uh, nou ja, je kunt het wel een beetje af, uh, af, afgedinkt op zon, apparaat. En, uh, nou, 2 euro en we komen thuis. Ja. En uh, zij belt nog een vriend, vriendje op, ze zegt nou ik heb zo'n zo waterpijp gescoord, en, uh, nou leuk allemaal. En, uh, en ik zeg nou ik wil ook wel eens weten hoe dat werkt. Yeah. Dus uh, de vriendje die kwam dus langs en uh, nou, met, uh, nou met een of andere spulletje wat je, ergens, ja, wat je wat je erin moet stoppen en een kaltje erbovenop, allemaal toestanden allemaal. Nou en het, maar ja, dat ding dat bleek dus, uh, het, het, het werkte nog niet helemaal. Het, het, het, het, uh, ja, het trok valse lucht, zeg maar, als het ware. Ja, ja. ja. Maar, maar, maar, maar dus jij vindt het wel oké okay dat jouw dochter uh, zegt: van... Hé, hey, pap, ik wil, graag een, ik wil graag een waterpijp hebben. Nou ah, ja, kijk, ik, nou, ik bedoel echt een Oosters, hè? Dus niet, ja, ja. niet zo'n. Uh, ik bedoel, ik, ik heb vroeger nou ik denk dat misschien wel heel, heel wat hectares weggebouwd dus maar <lacht> zij, zij had het over een echt zo'n van zo'n echt een zo'n waterpijp ja met zo'n zo, ja. zo slangetje eraan eigenlijk ja wat je in films al ziet inderdaad ja. Ik denk, nou ja ik denk uh, nou, interessant we wel, nou het eh, <lacht> is dus ik zeg van ja dus ik vroeg ook al, ja maar ik zeg met stuffen met wiet, nee nee nee met speciale tabak en, uh, en daar word je niet stones van, het zit alleen maar een smaakje aan. Nou ja, een ja, fruitsmaak ik, ik is dat, dat toch, geloof ik. Zit, zit, zit, ik er je? zit volgens mij een fruitsmaak zit daar toch aan? Ja, ze zat, ja, ja, zat, zat, had uh, de vriend opgetrommeld en die had, uh, wat was het? Ja, en, nou ja, in ieder geval, het, het was een, een fruitsmaak wat eraan zat. Ja, ja. En nou, het is, ja... Het, het, ja, het valt niet voor een opiumwet, dus ja, ik denk, nou ja, het zou openen voor. Ik, denk, ik ben benieuwd wat dat is. Ja, nou, ik hoop dat je hem nog een keer echt een keer goed aan de praat krijgt, dan, uh, dan weet je het helemaal natuurlijk. Als je hem toch hebt Nou ja, uiteindelijk, het grappige ervan is, wij hebben er dus 2 euro voor betaald en, uh, en dat ding, dat, dat trok valse lucht. En, en, en mijn dochter zegt van, ja, we missen nog wat, een rubber of iets eigenlijk. We moeten nog eens terug, of wie weet staat die mannen nog? Nou, wij, wij gaan dus terug? En uh, nou ja, het eind, eind van de middag, uh, ja, dat gebeurt overal, vaker wel, dan laten mensen gewoon een, een, een rommel achter en ja. die gaan naar huis. Ja. En uh, nou ja, die man die was dus weg. En in hun hoek lag dus, lag, lag dus die rommel. En ik zeg, nou ja, hij is al weg en uh, dit houdt een keer op. Nou, wij struinen er doorheen. Vinden we toch nog uh, die andere waterpijp, die had hij gewoon oh. nou, weggegooid. <laughs> een, een, eigenlijk een niet complete, met die rubberen erin. Oh ja, ja dus je hebt ze samengevoegd uiteindelijk. Uiteindelijk van twee hebben we er dus eentje weten te maken. En we hebben dus, gisteren heb ik toch samen met mijn vriend en mijn dokter... hebben we dus uh, onder het genot van een biertje... Uh, ben thuis gewoon in de zon... hebben we dus uh, aan een waterpijp zitten lurken. <laughs> en een beetje, ja, een beetje zitten chillen. We voelen ja. ons een beetje... Ja, een beetje als het ware een soort Arabier. We, we hadden het niet, niet over kamelen en over een stukje grond en over de vrede. Ja. Maar we hadden het over ja, koetjes en kalfjes. En dat vond, ik vond het wel heel bijzonder, zeg maar. Ja, nou, lijkt me best leuk om een keer te doen, toch? Om, uh, ja. ja, je ja een keer wat anders op Koningin de Dag? Ja, precies, inderdaad. Ik bedoel, ik heb vroeger in een beentje gezeten en lopen zuipen lopen en uh, heel wat lopen weg te, te, te, te, te roken en zo. Ja. ja je, je wordt op een gegeven moment wat ouder en, uh, nou ja. Ammer ook... is misschien een heel groot woord, maar je gaat wat andere dingen doen. En ja. dan, uh, ja, dit uh, soort dingen. Ding, nou, dit vond ik ook wel heel apart. Stuk gemoedelijker in ja. ieder geval. Nou, dankjewel, René, ja, voor ik... je verhaal. Ja, graag gedaan. Fijne Ja, nacht. ja jij ook. En, uh, en nog een mooie dag uh, morgen. Ja, jij ook. Geniet ervan, Dankjewel. Dankjewel. Jouw verhaal wil ik ook graag horen thuis. 0801-121, 0801-121. Um, wat zou je graag willen vertellen? 0801-121. Wat heb je gedaan op Koninginendag? Ik wil het heel graag horen. Zometeen dus het verhaal van Frank. Moeten we moeten toch nog even een uitzending halen. Wat heeft hij toch gedaan op Koninginnendag? Spannend. Wat je drinken? Rum, my whiskey. Now won't you have a double with me? Toen was het in Hilversum was het ook nog uh, kermis. De hele week en volgende week ook nog. En uh, vorige week ook. Dus echt, Het is een lange kermis, die duurt wel drie weken. En uh, ik had mijn zinnen gezet op een, uh, op een sultana knuffel. Van de sultana koekjes, die rode, rode knuffels zijn dat. Want mijn vriendin en ik, wij houden niet zo van kermis. Um, maar ja, als je dan toch over die kermis heen loopt... omdat je een keer een ijsje gaat halen of zo... Dan moet je toch, dan moet je toch wel, wat, je moet wel wat geld gaan verkwisten. Anders blijf je voor niks op de kermis. Dus ik zei. Meid, ik ga voor jou een knuffel winnen. Toen zei ze. Ik wil die. Ja, zoiets. En, en toen de eerste keer dat ik het probeerde, lukte het niet. Maar de tweede keer. Frank, gisteren heb ik het geprobeerd. En ik had al. Ik gooide dus een euro erin. En er waren dus drie, vier knuffels. Kon je grijpen. Ik gooide een euro erin. En ik dacht. Ik ga naar achter. Helemaal naar achteren. En een klein stukje naar rechts. Want dan, dan heb ik weerstand tegen de achterkant aan. Dus die grijper, die gaat naar achteren. Die gaat naar beneden. Do -do -do -do -do -do. Die grijpt. Ja. En die pakt dat beest dus zo bij zijn kop vast. Hè? Maar hij moet klikken. Want hij kan hem zo goed pakken als je wilt. Maar als hij niet klikt, dan heeft hij hem niet. Hij pakt hem vast. Hij gaat hem omhoog. Ik, nou, ik, echt, ik zat echt gewoon samengekneven. Billen zat, stond ik achter dat apparaat. Hij gaat hem omhoog. Hij neemt hem mee. En toen moest hij langs een andere knuffel. Ja, dan ga je, ja. Hij ging er langs. Hij raakte hem aan. Op het nippertje valt dat ding. Valt uit de grijpers. Hij, eh, maar hij valt precies op de helft van die bak. Hij, hij op balanceert op het randje. Hij balanceert Ik zweer het je. Hij balanceert even op de rand. Bang. En toen had je een, uh, had je een sultana knuffel. Toen had ik een sultana knuffel. Nou, nou, nou, nou, nou. Nou, echt joh. Ik, we, we werden gek van. En dat was allemaal vandaag. Dat had allemaal vandaag gebeurd. Oh. Eén Ilversum. Oh, oh, oh, en wat heb oh. jij gedaan dan vandaag? Ik heb uh, heel <laughs> lekker veel biertjes gedronken. Ah, ja, ja, ik wist dat ik, ik moest werken, Ben je maar... nog een beetje tipsy? Nee, nee, nee oh, dat want is ik heb ik. even weer geslapen. Oh, ja. dat, dan slaap je even weer uh, alles eruit. Nee, ik heb echt een heel, ik heb echt een gelukzalige dag gehad. Mm. Iedereen zit allemaal zo druk te doen over, uh, ik kom uit Amsterdam. En dan had ik dus ook een zo'n koninginnedag gevierd en iedereen zegt, maar het is zo druk, druk, druk, dit ja, en dat. Ja, verschrikkelijk. Tuurlijk, het is druk, maar je kies je plekje. En dan de zon scheen. Ja. Ik had koud bier van huis meegenomen. Want je mocht maar één drankje doen in Amsterdam? Nee. Ja, die mocht je kopen bij de, bij de, bij de supermarkt. Maar, en, maar, maar je mag wel zelf drank meenemen? Ja, althans had ik wel gedaan. Okay. Lekker, een eetpak, koud ja. bier. Ja. Pak je sigaretten. Vrienden om me heen. Ja. En toen heb ik daar gewoon... Want jij vroeg hoe vier koninginnen dat? Ja. Ik heb niks oranjes. Wat ik nu aan heb, had ik ook gewoon, dat is gewoon een zwart shirt. Een, een Spijkerbroekje, spijkerbroek. ja. Had ik ook gewoon vandaag aan. Het is gewoon park zitten op straat. Hmm. Met heel veel mensen. En waar zat jij dan? In de Runstraat. Dat zijn dus in de negen straat, is, maar, dus Oh ja, ja, de Jordaan, ja, die ken ik. Ja, ja, ja. En, maar dan, is het dan, dan ben je dus gewoon zit je dus in de straat zit je te hangen. Ja. De hele godskansendag. dag. Nou ja, ik had, gisteren had ik ook een klein biertje gedronken. Ja. En, uh, dus ik, ik, ik was er pas om een uurtje of, of drie daar. Mm -hmm. En dan zit je eigenlijk gewoon uit te brakken. Maar omdat het koninginnedag is, en omdat het mooi weer is, mensen vrolijk, er is muziek op straat begin je gewoon eigenlijk waar je gisteren geëindigd mee bent. Ja, dus jij was om uurtje 12, half één, zat je lekker aan je eerste piltje? Nee, ja, ietsje later, Eentje of twee, drie, zo. Okay. Oh. Maar, ja. dat is ook het leuke aan in de Dag, het park hangen op straat. Ik ben ook altijd van het, van het winkelen, althans van het, van het dingetjes kopen op de kleedjes. Ja. Ik heb een colbertje gekocht, niet bij me vandaag, voor 3,20. Het is een leuk, ik doe hem naar de redactie aan maandag, ja. het is een leuk colbertje. En ik, uh, ik ben ook een vinielspeler, dus oude platen. En ik kwam een plaat tegen van Cornelis Vreeswijk. Ik kende de beste man eigenlijk niet zo goed. Nee, ik Maar niet. ik was met een vriend en die zei van, dat moet je kopen, Frank. Dus uh, dat heb ik gedaan. En ik waarom een... moest je dat kopen dan? Ja, want uh, het, uh, ja, ik, hij heeft mezelf helemaal iets opgestuurd met allemaal informatie hey, over. En je hebt allemaal spreekbeurtpapier ja. voor je de neus liggen. Maar het is dus echt wel heel vet, Cornelis ja. Vreeswijk. Hij is eigenlijk een beetje de André Hazes en Herman Brood. In Zweden, maar het is een Nederlander. Ja. Zou ik het even vraag. Ja. Cornelis Vreeswijk is ooit naar Zweden verhuisd. Ja. Naar Stockholm met zijn ouders toen hij 13 was. En daar is hij muziek gaan maken. Ala uh, Herman Brood slash André Hazes. Een beetje een troubadour, maar wel iets meer de blues erin en zo. En hij had ook die status daar, want hij was eigenlijk heel rock and roll voor een volkszanger. Ja. En um, hij is zelfs zo groot dat hij gewoon een eigen park heeft in Stockholm. Dat hij een nationale dag heeft in Zweden. Maar ja. niemand kent hem, Cornelis althans... Vreeswijk-dag. Ja, maar <laughs> onze generatie, wij zijn van de twintigers, de twenners. Ja. Die kent Cornelis Vreeswijk niet. Goh. maar ik denk dat een de merendeel van dat nu luistert. dat zeker Cornelis Vreeswijk al kent. Gigantisch in Zweden, hier in Nederland. Ja, maar echt gigantisch. Goh. Ja, jongen, hij zat aan de drugs, aan de drank. En dan had hij weer problemen met de belasting. En wat ik heel mooi vind, een wist je dat je, yeah. Hij heeft dus op zijn, op zijn borst heeft hij een tatoeage van een tijger. Ja. Yeah. Maar die heeft een keer in een dronkenbui laten zetten. En toen, nou, het duurde allemaal lang, dus hij was niet helemaal afgemaakt. Zou ze de volgende dag die tatoeage afmaken? Toen werd hij de volgende ochtend wakker met een kater. Hij had een pijn op zijn borst. Toen dacht hij, ja. Krijg maar het heen en weer. Ik ga die tatoeage niet af laten maken. Want het doet zo pijn. Ja. Dus hij heeft zijn leven lang met een onafgemaakte... <tie> maar het is ook, ik heb een foto ervan. Het is ook echt heel lelijk. Maar zo midden op zijn borst... Een halve tijger. Een halve tijger. <laughs> maar zo'n zo man is het dus. En op een gegeven moment zat de belasting achter hem aan. Want hij betaalde geen belasting en zo. En hij, hij kocht allemaal zwart dingen. En toen heeft hij een nummer gemaakt. Um, en daar wilde hij geen geld voor. Maar dan wilde hij elke dag dan dat hij daar aan de bar kon drinken. Hij ja, had ja. het voor een veerpontmaatschappij gemaakt. Ja, ja dat, hij dus, dat, hij dus niet, dat hij dus altijd daar kon, kon ja, biertje drinken. dat hij altijd drinken. aan de bar gewoon vodka en bier kon drinken. Uh -huh. Maar zo'n man was het. Die gewoon een beetje door de maas van de wet... Een... En wil jij dan ook... Ik bedoel, jij vond het een interessant verhaal, hè? Ja. En, uh, jij niet? Ja, zeker. Ik ook. Absoluut. Um, maar heb jij dan zoiets dat jij denkt... Ik wil ook zo'n type zijn... Want je stopt ermee nu in de nacht. En dat doe je ja. natuurlijk niet. Bedoel, dat doe je natuurlijk om een reden. Ja. Doe je, je, uh, niet... verschillende, verschillende ja, maar... Ja, maar ook omdat je dacht van. Ja, ik moet, ik moet wel. Uh... Ja, dat heb ik net tegen je gezegd. Hoor. Ja, dus ik wil wel nog wat anders doen misschien of zo ook. Ja. Maar is dat dan dat je dan de nacht in. Uh, of dat je dan zeg maar de nacht op een andere manier wil uh, gaan beleven? Dus als, uh, als luisteraar. Uh, of als uitgaansbeest. Of dat je ook bij een veerpont aan de bar zit. Op je veertigste drinken. Naja, ik vind, biertjes vind graag het wel heel mooi. Ja. Ik, het, het, het hele rock-'n roll leven. En, ja, dat, dat trekt me wel heel erg aan. Ja. En ik kan het niet, want ik ben helemaal niet zo rock and roll als ik zou willen zijn. Maar nee. jij avond... ligt ook wel eens uur in bed vertelde je wel eens. Ja, ja, ja. dat kan ja. natuurlijk niet. Zo en je hebt me ook wel eens op de redactie zien zitten als ik een avondje heb doorgehaald. Dan ben ja. ik echt ging voor de neus waard. Ja. Dus nee, ik zou het heel graag willen, maar daarom vind ik dit misschien ook wel weer zo'n goed verhaal. Ja, ja. En ook, want ik heb dus die LP geluisterd vandaag de hele dag. Daarom wil ik het ook, die muziek is ook gewoon tof. En daarom heb ik ook, ik heb even opgesnort hier in de systemen van Radio 1... heb ik een plaat meegenomen van hem, Jantje Blues heet hij. Ja. En het wordt vergeleken met André Hazes in zijn beginperiode... toen hij ook nog een beetje blues maakte. Oké, okay. Cornelius Vreeswijk, Jantjes Blues.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 de buiten de zag hij een auto staan. Die leen ik maar, zijn Jantje, zo gezegd, zo gedaan. Maar in een scherpe bocht kreeg die kar een lekker band. vloog zevenmaal over de kop en vloog in de brand. Hmm. Hmm. Yeah. Hiermee eindigt het verhaal van onze held. Een blues voor Jantjes onder de vogels in het veld. Zei de dominee, staat zijn zieltje bij Maar Jantje had er maling aan, want Jantje was vrij Jantje was vrij, Jantje was vrij Dat je dan toch koninginnendag vieren en uiteindelijk hier uitkomt bij zo'n plaat als dit Jantjes Blues van Cornelis Vreeswijk. Lieke goedemorgen. Goedemorgen. Ik moet heel even je telefoonnummer uh, noemen, want uh, uh, normaal gesproken staat de lijn echt rood gloeiend. Maar nu ineens uh, koninginnendag is geweest en uh, Koningin de nacht daarvoor. Dus iedereen is een beetje, ik denk, ik een beetje op tijd naar bed toe ook gegaan. Dus we zijn een beetje een zo lekker gezelschap als je mee wilt praten thuis. 0801-121-0801-121. Uh, we spraken net al Frank even, die, ging, uh, die gaan we het anders doen. En, uh, en ik zat. Uh, ik, zat ik, ik ben al te laat op. Dus ik was. Uh, wanneer was dat nou ook weer? Dinsdag zat ik, dus tot laat zat ik uh, op. Ik zet een radio aan. Wie? Wat schetst mijn verbazing? Lieke Veld ineens op de radio. Wat de fuck, Lieke? Ook al wat anders <laughs> doen, echt. Iedereen gaat wat anders doen ineens. Hoezo? Ik ga dat ook doen, maar ik blijf dit natuurlijk wel doen. Wat heb je gedaan? Ik heb uh, een keer ingevallen op de nacht van 3FM. Ja, en dat is ja. een beetje zeg maar de, de, de, de, de droom van elke radiomaker. Vroeger wilde ik het ook echt te gek. En toen zei op een gegeven moment op de, de coördinator zei tegen mij... nee nou, je past eigenlijk niet zo goed bij 3FM wat je doet. Dus dat, dat, dat gaat nooit lukken. Want toen heb ik maar met mijn lot dacht ik van nou ja, oké, okay, het is dan maar zo. Dus toen uh, mocht ik op radio 1 in de ochtend. Dat vond ik ook prima. Maar wat ga je dan dan doen? Dus dan een plaatje draaien en een uh, leuk radioprogramma maken en dat ja. soort dingen? Ja, en verhalen vertellen, maar oh. dan iets korter dan jouw verhaal net over, dat, uh, over die grijpmachine. Ja, dus nou ja, ja God, nou, maar echt. Dus ik kwam thuis met, en mijn vriendin had natuurlijk dat ding meegenomen. En toen dachten we, weet je wat, we nodigen onze, uh, de, de ouders van mijn vriendin even uit. voor Een kopje koffie en een wijntje en zo. Dus die komen daar aan, die zien dat beest op de stoel zitten. Want die had ik hem natuurlijk neergezet en mijn kat had er ook al even een paar tikken tegen gegeven. Die zien dat beest zitten en die zeggen zusje van je vriendin wil ook zo'n uh, ding. <laughs> dus nu ik moet ik er nog geen halen. En ik heb al dus nu weet ik niet of ik nou moet gaan grijpen of schieten. Want je kunt ook schieten en dan kun je ze ook meer winnen. Mm -hmm. Maar ik heb altijd het idee dat daar dus een, uh, een, uh, een, een loop in zit die krom is. Dus dat je hem dus nooit echt goed ja. kan schieten. Denk ik altijd op de kermis. Weet een complottheorie is dat, ja, denk ik. Hè? Vind jij kermis leuk? Um, nee, vroeger wel. Ik was ook heel goed in die grijpmachines ja. namelijk. Ja. Maar nee, okay. niet meer zo. Maar dan weet je wat ik stom vind aan de kermis? Dat het, dat het, het, het is allemaal, um, uh, het is allemaal geldverkisting geworden. Vroeger, vroeger. Toen was het, was het voor mijn gevoel veel meer attracties. Spookhuizen en zo en uh, gave dingen. Ja. En nu ineens is het overal... Je moet, overal moet je dingen kopen altijd. Je ja. moet overal, bij elke stap die je zet... moet je weer wat nieuws eten. Weet je wat ik altijd zo stom vind? Ja. Die, uh, dan is er bijvoorbeeld zo'n laddertje. En ja. die draait om. Ja. En dan uh, doet iemand van de kermis doet het dan voor. van Ja, kijk maar, je kan gewoon naar boven lopen op dit laddertje. Ja. En dan mogen mensen dat voor een geldbedrag proberen na te doen en ja. dan kunnen ze weer iets winnen. Oh. Maar het kan nooit. Maar je, je, het valt, op, je valt er van dat laddertje af? Ja precies, oh. dat ding dat draait zeg maar zo om. En als je dan ondersteboven hangt dan ben je af. Het is een beetje alsof je laddertjes zat bent. Ja. <laughs> <Goed. Prins. laughs> Wat heb jij gedaan vandaag eigenlijk met Koning in de Dag? Ik heb uh, gevaren in Amsterdam. Oh, ook in Amsterdam? Ja. Was jij dan, uh, want uh, de, de, de grachten waren dicht, uh, <laughs> zei de politie. Ja, is dat zo? Ja, die waren dus afgezet en afgesloten. Amsterdam was vol. Was nou, druk. daar heb ik niks van gemerkt. Maar misschien was dat pas nadat uh, na wij klaar waren met varen ja. Hoe laat ging het dicht? Ja, rond een uurtje of drie zag ik dat ze de Prinsengracht hadden afgesloten. Nou, en wij zijn om een uurtje of zes zijn we over de Prinsengracht gevaren. Jo, en was het leuk? <lacht> nee. Nee. nee, het was inderdaad ook veel te druk. Ja, ja. maar, en, maar waarom, waarom, dat wist je natuurlijk van tevoren dat het druk zou zijn. Waarom heb je toch besloten om te gaan? om over de Prinsengracht te varen. Ja. Nee, alleen daar was het was heel ah, druk, okay. hè? Nee, voor de rest was het heel relaxed, juist. Ja, want like, je, je een, een hoeft bootje. niet... Uh, ik moest echt vijf minuten of zo... want ik heb twee keer gevaren. Mm -hmm. op de <laughs> Toen moest ik van de ene boot naar de andere boot. Ging fietsen. Ja. Nou, en ik werd helemaal gek. Ik, ik vond het zo verschrikkelijk, al die yeah. mensen. En ik wilde er gewoon langs. En ik zat daar, tring, tring, tring, tring. Laat en niemand reageerde nee. natuurlijk. Dus uh, nee, ik was echt heel blij dat ik op een boot zat. Ja, want dan, kon je, dan zie je ook de stad van de andere kant. En je, hebt ook, je, kunt, je, je wordt niet de hele tijd aangedrukt door andere mensen. Ja, je hebt mensen. gewoon je eigen... Eigen ouderaadje. Ja, ja, eigen bewegeruimte. Ja. ja, dat snap ik ook. Dat zou ik ook wel hebben. Maar wat ik echt wel heel vervelend vind aan een boot altijd... is dat je dus niet naar de wc kunt. Nou, ik heb... We hadden gewoon een wc op de boot. Serieus? Ja. Wauw, dat, dat is wel heel luxe, he? ja, ja, want ik vind al bij die sloepjes altijd. Dan denk ik van ja, ik moet echt gewoon naar een kwartier moet ik gewoon plassen. Ja, zeker als je een bier aan het ja. drinken bent. En dat vind ik altijd wel al vervelend dan. Maar, ja, nee, oh. dat zat er, zat er gewoon bij. Nou, bij lekker, begrepen. Lekker zeg. Ja. Nou goed, hey, zo meteen uh, Ben die heeft gebeld. Gelukkig, maar die was als enige niet dronken. Die hoort zo meteen zijn verhaal wat hij heeft gedaan aan de Koningin de dag. Als je mee wilt praten, 0801 121. 0800-1-121. En dit is een heel leuk liedje van Lucky Fons de Derde.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 De derde. En Janne Schra. Die uh, zat vroeger in uh, Room 11 En tegenwoordig in Schradinova. En uh, nou ja, ze doet blijkbaar ook uh, solo-dingetjes en dingetjes samen met Lucky Fonds de derde. Wat ook een ander zegt, zo heet die plaat. Zelf dus even kijken wat Ben te melden heeft. Ben, goeiemorgen. Goedemorgen, goedemorgen Lucky. Hallo. Wat heb jij gedaan met in de Dag? Uh, lekker rustig aan. Verstandig. En de vraag was. Uh, ja, de vraag was, uh, uh, hoe, hoe vond je het? Ja, hoe vond je het? Ik ben trots op Nederland. Oh. Waarom? Het is zonder uh, calamiteiten uh, gegaan. Ja, ja, dus geen, uh, geen uh, mensen die uh, uh, aan het knokken waren en zo. Nou, ah, er zullen wel een paar arrestaties zijn geweest. Een beetje te veel geslopen en weet ik veel allemaal. Ja. Uh, dat gebeurt toch altijd wel. Ja. Maar eh, het, is, uh, het is mooi en ik was ook net op tijd thuis dan kon ik even nog uh, de koningin horen met haar uh, eindbabbel en ik vond het prachtig dat dat ook weer zo kan zijn. ja maar, ja gewoon eindelijk gewoon een gezellige leuke koninginnedag ook zonder want ik neem aan dat je dat bedoelt um, uh, gedoe met de koningin daaromheen en zo dat dat ook allemaal goed is gegaan uh -huh. ja, nou ja dat um, kijk uh, wij gaan pasen hè? ja vorige week Daarna kreeg... Ja, inderdaad. Ja, het was snel op snel, hè, Luke? Ja. Ik denk... Ja, <laughs> dat ging zeker, graag... ging Oh wel. ja, ik moest nog even zeggen tegen jou, mijn toppertje. Ja, ik mag je graag. Ja. Uh, <laughs> <laughs> <laughs> Oké, okay, dat is even uh, tussendoor. Um, we hadden uh, Pasen. Ja. Daarna kregen wij dat huwelijk. Ja. Gisteren uh, moest ik naar uh, uh, de, de slijteren uh, om even wat uh, uh, versnaperingen uh, op te halen. En ik wou een kraan hebben in verband met eergisteren van de huwelijk. Ja, nou, die had hij niet meer. Oh. En dan hebben we de Koninginnendag. Nou, een dag van mijn leven, Luc, Echt waar? Was het zo mooi? Ja, ik vond het ik, ik prachtig, want ik ja, uh, op... denk er goed om op een gegeven moment. Ik zat uh, een paar jaar uh, terug had ik in het park. ja En toen uh, had ik de radio aan en in één keer scheurde er een auto uh, die kwam op. Ja, dat is waar inderdaad. Dus dan, heb je, dan, is, dan valt alles eigenlijk wel mee uh, wat daarna gebeurt natuurlijk. Dit was, uh, ik vond prachtig. Ik vond heel mooi en ik wens de koningin het allerbeste. Nou, ik ook. En wat heb je verder zelf nog gedaan? Of heb je lekker gewoon lekker rustig en een drankje gedaan en, uh, en, en niet te veel gedoe? Ja. Ja. ja, nou dat kan, dat heb ik ook gedaan hoor. Lekker relaxed. Ja, niet uh, Lekker ongedoe. Ja? Ja. Goh, en jij dan? Ja, dat ook. Ik, heb dus lekker, uh, ik ben dus eerst over die vrijmarkt heen gaan struinen. Maar dan was ik eigenlijk wel vrij snel klaar. En uh, Waterpijp koken? Nee, ja, nee, dat was ik niet. Dat was. Uh, nee. dat was, uh, ja. was dat er weer? Ja. Arno was dat. En, uh, uh, en even kijken. En daarna ben ik uh, nog heel even over de kermis heen gelopen. Maar dat vond ik ook eigenlijk. En toen ben ik gewoon lekker in de tuin gezeten met een wijntje. Hoe uh, was, was jij cool. dan met, uh, met, met die grijwaapjes? Ja, ik heb dus die, dat beest dus, uh, heb ik dus gewonnen. En dat kan, en, maar ik heb dus echt gewoon helemaal. Uh, uh, voordat ik ging grijpen, heb ik dus uitgestippeld van nou, ik, ga dus, ik wil dus die hebben en dat ga ik zo aanpakken. En ik denk dus dat dat de manier is. En je moet nooit op, je, op, op een, uh, een dolle manier gaan grijpen. Je moet altijd eerst even nadenken. <lacht> ja. En dan win je altijd eigenlijk. Tenminste, ik won. Dus, uh... nou goed. Dat, wat, dat, dat wat jij nou net tegen me zegt, dat werk heb ik gedaan. Wat? Uh, ik stond aan de, aan de andere kant van uh, die machines. Echt waar joh? Bij, op, Jawel. op de kermis? ja wij noemen dat Hollycrains. oh ja en maar en, uh, en, en maar, maar en dan dus dan gooien mensen geld erin en dan kijk jij toe hoe zij eigenlijk altijd hoe het altijd misgaat stiekem nou het ging één keer heel erg mis <laughs> want die meneer die had bijna 100 gulden dat was nog in de tijd van de gulden ja en hij gooit er 100 gulden in bijna en elke keer donderde die horloge weer uit het grijpertje ja ja ja ja zeker nou en daar ging die dwaas door dat glas heen. Oh ja, heeft hij hem uh, heeft hij kapot geslagen? Monsieur moest <lacht> naar ziekenhuis. Ja, nou, dat kan me voorstellen als je. Maar, maar, maar, maar dat is wel. Uh, is er een bepaalde manier waarop je dus uh, het grijpen waardoor je dus wel waardoor het wat makkelijker wordt? Dus uh, geluk hebben. Gewoon mazzel eigenlijk. Ja. Uh. Yeah. Uh. Dat is kermis. Ja, dat is ook zo. Geluk hebben. Dat is de kermis. Hé <laughs> hey Ben, dankjewel. Ik vond het gezellig. Ik wens jou een hele fijne uitzending. Van hetzelfde. Nee, dat kan niet. Je hebt geen uitzending. Maar wel een leuke avond nog. Uh, ik, dan vriendelijk goedemorgen. Ik vind het best. Goedemorgen. Hoi, hoi, hoi. Doei, BNN. BNN, BNN, BNN. Luc. Doei. Even een, uh, een hip, spannend muziekje op. Want ik heb een verhaal, Lieke. Een hip, spannend verhaal? Nee, een hip. Nou ja, niet Ach. heel erg spannend. Ik zat uh, uh, vrijdag, wilde ik, naar, uh, wilde ik naar mijn werk gaan... en op een gegeven moment hoorde ik allemaal sirenes bij mij voor de deur. Um, tenminste, de straat tegenover mij eigenlijk. En, en ik woon in een hofje, dat is heel handig om te weten. Dus ik, uh, nou ja, maar dat, ik, ik zat niet te denken van... oh ja, dat, dat, dat is iets geks of zo. Maar uh, um, toen wilde ik naar mijn werk gaan en ineens hoorde ik glasgrinkel. Dus ik dacht, nou, voordat ik weg ga, ga ik heel even kijken... wat er eigenlijk aan de hand is. Daar kwam ik daar, uh, liep ik daar mijn eigen hofje uit kwam ik daar uh, aan, stond er een enorme brandweerwagen, politie, ambulance, allemaal bij ons in de straten, allemaal in de straat. En, uh, uh, en toen kwam er een agent naar me toe en die zei, je moet hier nu even weg, want er is een gaslek. Dus toen moest ik dus uit mijn eigen hofje, moest ik dus... Uh, Dat heb ik gehoord, ja. Ja, heb ik het al eerder verteld. Nee. Anders vertel ik het niet meer, hoor. Nee, het is wel handig om even verder ja. te doen. Maar, euh, dus, dus ik loop het je uit, moest ik kijken. Bleek dat er dus in het huis tegenover mij, dus een, uh, dat, dat staat leeg, uh, dat daar een gaslek was. En de buurman had dat geroken. En die heeft dus uh, Brand ingebeld. gebeld. En die vertrouwde het van gemeente was een enorme gasbel middenin uh, in het huis. Mm -hmm. en, uh, en iedereen moest geëvacueerd worden uit het huis uh, eromheen. En, uh, uh, en iedereen moest ook van een afstandje, straat afgezet. Op een gegeven moment werd ook mijn eigen hoofdje afgezet. Dus ik kon ook niet meer naar mijn werk, want ik had natuurlijk mijn fiets niet. Dus het was echt, uh, het was, een, het was een evenement, was, het. Al. was het een Paniek al. Maar was je niet bang dat het, uh, dat het zou, want het, wat, ja, wat gebeurt er eigenlijk? Nou ja, kijk, Als er vuur bij komt, is het ja, natuurlijk gevaarlijk. Het zijn maar... natuurlijk dampen en dampen zijn wel, zijn wel vrij link. En uh, het was wel grappig, want de, de buurvrouw kwam eraan lopen en haar vertelt, lekker dit en dat, En een beetje oppassen en zo, dus we moeten even wegblijven daar. Dus die vrouw die, uh, die, uh, die ging niet helemaal flip, maar die was wel een beetje zo van. Oh, Gert, eng, eng en dik en dat. En het eerste wat ze deed is terwijl ze zich zei: van, Oh, deng, eng, Het eerste wat ze doet is een sigaret pakken, sigaret opsteken. <lacht> dus die agent zegt ook tegen haar: Nou, mevrouw, het kan wel, maar doe maar lief. <lacht> um, maar goed, maar dat is, um, uiteindelijk is alles goed gekomen. Ja, anders zat je hier niet. Anders zat ik hier niet. En, uh, uh, uh, maar ik vond het wel interessant om een keertje mee te maken. Want ik denk altijd: dat in, le in je leven maak je, maak je drie van dit soort grote evenementen mee, zo'n beetje. En dat kan natuurlijk heel ernstig zijn: vliegrampen, weet ik veel wat voor gekkigheid. Maar het kan ook dit soort kleine dingetjes, En dit hey, is Hoe dan. vond je dat, het, uh, dat de uh, politie georganiseerd was en zo? Heb je daar ook een ik beetje op gelet? Ik vond dat ze het goed deden. En ze waren ook, ze waren ook een beetje, wel een beetje nonchalant. Want ze hadden dus de straat afgezet. En toen bleek dat ze net even niet goed had gekeken... dat er ook nog een zijstraatje was. Dus er kwamen in één keer drie kinderen aan fietsen. <laughs> Precies in dat afgesloten. Zo was niet zo heel netjes. En dan dacht ik, ja, dan had je even moeten, even, even moeten dubbelchecken. Maar toen dat eenmaal weg was... Uh, nou ja, dat was netjes onder controle. Dus uh, ja, zeker. Maar nou, dat werd ik even kwijt. vond het een spannend verhaal van mezelf. Goed, zometeen uh, even kijken hoor. At, aha, leuk. Die komt uit Weert. Nou ja. En Weert, daar waren de oranjes. Zometeen zijn verhaal. Nu eerst Nicole Atkins. Prachtig liedje. Maybe tonight. I first saw you like an old ghost story From my family tree That was handed down Tonight. Ad, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, goeiemorgen, zeg jij. We werd wakker vanmorgen, of gisteren eigenlijk dus. Ja. In de wetenschap, dat uh, uh, de koninklijke familie bij jou langs zou komen op visite. Uh, nou, uh, ik was kort uh, in de buurt uh, van de Weert. Uh -huh. en, uh, ik denk, uh, ga eens even de stad in. Als we genieten van het uh, koninginnedag. Ja. En uh, ja, men wist al van tevoren dat de koningin naar Thorn en uh, Weert ging. Ja, dat had ze aangekondigd. Ja. Ze ging naar uh, Weert en naar Thorn. Ja. <laughs> Thorn. En um, heb, jij, heb jij de koningin en uh, haar aanhang gezien? Uh, ja, van uh, heel Kort bezig. Oh, want je had een goede plek bemachtigd uh, langs de kant. Uh, dat was uh, niet uh, voorzien. Uh, of. Uh... Uh, doorbedacht, maar dat was toeval. Ja, en, en hoe kwam dat dan? Dat je, daar, dat je op een goede plek oh, kwam? Nou, ik had uh, zin is, uh, om lekker op een terrasje te gaan halen. Ja. Met een paar vrienden. En uh, ja, zodoende. Uh, heb ik toch uh, stiekem even heel snel met mijn fotoapparaat en uh, van heel kort bij een uh, foto van Maxima kunnen maken. Kijk, nou, dat heb je dan toch mooi mee. dat is wel bijzonder, hè, om, om haar te zien. Mm, uh, ja, ik had het ergens niet zo in de gaten dat ene me aanstootte: van hé, hey, kijk eens even naar de andere kant. <laughs> dus jij dacht niet van: hé, hey, in die stoet, ah, oh, frik ja, nu je het zegt. Maar uh, ja, dat was ook uh, trouwens heel, heel raar. Uh, Maxima draaide zich om en glimlachte ook nog. Echt, specifiek tegen jou? Nee, uh, Alexander draaide zich ook uh, samen om, omdat men uh, was opgevallen dat ik snel stiekem een foto uh, had gemaakt. Dus, uh... Ja, ja. Huh. Maar, maar, maar, maar foto's maken mag toch wel van. Uh, of of wordt daar nou, ook op uh, Met die strenge veiligheidsmaatregelen, ja. Zelfs foto's is al verboden? Uh, uh, Onverwacht, uh, zonder te vragen, lijkt mij wel. Huh. Goh, maar dat vonden ze uiteindelijk niet erg. Nee, ze waren eigenlijk wel meer om een lach. Ik heb Maxima ook één keer ontmoet. Dat was wel leuk. Toen, uh, toen zaten we bij BNN en het was een beetje een rustige dag. Echt ook een beetje in de zomer dat uh, half BNN uh, had vrijgenomen om op het terras te zitten. En op een gegeven moment kregen we een mailtje met de mededeling... dat over een half uur uh, Maxima langs zou komen bij ons. Ja. En uh, dat was een verrassingsbezoek. Of nou ja, in ieder geval, de, de, de bazen wisten het wel, maar wij wisten het niet. En toen kwamen een kwartier later kwamen er allemaal bewakers binnen bij BNN... En die gingen ja. alles, uh, nou die deden even zo een, een rondje. Heel even kijken hoe iedereen zat en, uh, en wie, er, wie er eigenlijk aanwezig was. En nog een kwartier later kwam, uh, kwam Maxima binnen. En die werd rondgeleid door, uh, door Patrick, onze voorzitter. En, ja. uh, en die ging eventjes ook bij ons over de redactie heen. En, wij, en dan is toch, dan, je moet dan doen alsof je aan het werk bent. Of in ieder geval, zij wil dan zien dat je aan, da, da, da, da, da, daarvoor komt zij daar. Maar ja, als dan de toekomstige koningin slash hoogste prinses slash Maxima langskomt, ja, dan denk je niet van, hé, hey, ik, ik ga ondertussen eventjes een draaiboek in elkaar zitten. Dat doe je natuurlijk niet. Nee, oké, okay, maar het is, uh, het is ook heel moeilijk uh, als je al uh, van tevoren wordt, hé, hey, er komt uh, iemand van het koninklijk huis langs. Ja, uh, daar ja. moet je ineens rekening mee gaan houden. Ja. Dat, uh, en, en hoe gedraag je dan en zo? Huh. Dus, uh, uh, dus zij liep langs. En wat me echt opviel, is dat zij, ik vond haar vrij lang voor... Uh, uh, voor een prinses. Of in ieder geval... voor ik, hoe ik mijn haar had voorgesteld. En... Uh, uh, uh, en zij kwam langs en had, zag... was was prachtig, zag ze eruit. En iedereen vond dat ook. Iedereen vond ook... Bij, na, ik bedoel, je gaat natuurlijk even evalueren hoe het was. En iedereen vond dat ze er helemaal mooi uitzag. En ik heb ook nog één woordje... met haar gewisseld. En dat was het woordje ja. Want zij stelde een vraag. En dat was... dan komt-ie. Ja. Dus dit is... allemaal. Van de radio. Dat zei ze. En toen. En dat zei ze eigenlijk een beetje. Ja, in het, in ja, okay. het, het luchtledige. Dus en ja, het bleef even, net even een halve seconde lang stil. Dus ik dacht. Bam, die is voor mij. Die ga ik antwoorden. Toen dus zei ik. Ja. Ja. Dat is, uh... Dat is wat, hè? Dat is ook heel uh, normaal. Dat uh, ja. lijkt mij wel als ja. uh, Mario 1. <laughs> ja, maar, maar ik bedoel, ja, hallo, uh, dat bedoelt, iedereen doet altijd zo stoer met bekende Nederlands en zo. Maar ja, het is toch wel maximaal, hoor, die daar binnenkomt. En ik vond het nogal wat. Mm, dat klopt, maar het zijn ook gewoon doodnormale mensen zoals jij en ik. Ja, uiteindelijk zeker. En, en, uh, en ik vond dat ze de heel, uh, ze, ze was heel cool en uh, ik, kwam, uh, ik, ik, ben, ik was blij weer. Ik werd in één keer een beetje een soort, uh, ik, werd, ik werd een stuk uh, monarchistischer. Monarchistischer, ja. Dus ik vond dat Nee, maar uh, het was gezellig en uh, voor het eerst uh, oranje bier geproefd. Oh, dat is, dat is ook belangrijk. Hoe smaakt dat? Uh... Het zit uh, eigenlijk niet meer in de smaak, maar uh, het kleurstofje. Ja. Oh, ja. Dat dus, is uh, normaal dus... zijn we gewend uh, door geel bier te drinken. Ja. Maar uh, dit keer was hij oranje gekleurd. Gekkerheid. Dat was wel apart. Ja, en, en, maar de, de, de smaak is eigenlijk gewoon hetzelfde. Ja. Hm. En je wordt er niet meer of minder zat erop. Nee. Of dronken. Dus... Uh... Het uh, blijft gewoon hetzelfde, alleen uh, een leuk kleurtje aan. <laughs> Ook raar, wat er ons eigenlijk dan, hè? Ja. <laughs> ja. ja, dat is een beetje... Toch de detailhandel speelt de commerciële op. Ja, dat zeker. Nou, dan, dan stel ik voor... Uh, nou, het is nu bijna tien voor vijf. Oranje bier, daar is het een beetje te laat voor. Ja, Neem een oranje, oranje Een lekkere tonic. Hé, hey, tonic, ja. dat is ook altijd lekker. Nou, ja. dankjewel, Ad. Ik uh, vond het okay. een goed verhaal. En uh, lijst de foto in en dan, uh, uh, uh, dan heb je nou, alles in dat, dat zullen we helemaal niet doen. Hè. Oh, dat is ook niet nodig. Oké. Okay. <laughs> Goed, uh, <laughs> dankjewel, tot later. Oké, graag jullie nog. Oi, oei, oei. Even kijken hoor wat Martijn te melden heeft. Goedemorgen Martijn. Dag leuk, ik ben hey. Martijn. Hallo, hallo. Ik heb een probleempje omdat ik denk dat mijn... Uh, ik heb zo'n um, handtelefoon met een batterie en... Uh, zo'n GSM ding? Nee, een uh, huistelefoon. En ik zit in het park, maar het kan zijn dat die wegvalt en dan bel ik Rick wel weer opnieuw. Maar jij zit dus in het park met jouw huistelefoon? Ja, en ik woon uh, in Amsterdam. Ja. Uh, jij ook? Nee, nee, nee. Hilversen, maar uh, ja, ik, ken, ik ken de stad. En uh, <laughs> ik had wat vertellen over uh, ja, uh, mijn dag in uh, tijdens, eh, uh, hoe heet het? Uh, Koninginendag, uh, en wat heb je gedaan? Uh, en dat begon uh, heel mooi met een smsje. Hoi Martijn, gefeliciteerd met de Queen in ons have fun. En dat is een uh, goede vriend van mij. Ja. En. Uh, die uh, heeft mij een sms gestuurd en zo werd ik vanochtend wakker. Oké. Okay. dan heb je al meteen zin in. Ja, alleen had ik geen zin in de drukte. Dus ik ben uh, thuis gebleven en heb audiëntie gehouden. Oh, voor wie? Uh, voor mijn... Uh, dus ik heb een achtertuin met een parkje en voor mij uh, kan ik ook zitten. En daar is dan de zo, uh, s van... Uh, ja, van negen tot twee. Tot, tot en uh, tot, tot drie uur heb ik daar zo gezeten en daar komt dan uh, de goede gemeente langs. Heerlijk en, uh, zeg. Wat zeg je? Heerlijk. Ja. ja. En uh, die meneer die mij uh, die lieve boodschap had gestuurd, die uh, kwam als eerste en uh, dat was heel fijn. We hebben twee, drie uur uh, zitten bomen en we zijn allemaal een beetje uh, filosofisch ingesteld. Mm -hmm. Dat was heel gezellig en uh, nou, dan komen nog wat mensen langs, hallo, hallo, hallo. Later nog uh, mijn buurvrouw met een vriendin van mij, die even langs geweest zijn. En uh, twee heren die uh, wel interesse in mij hadden. Oh. En uh, daar heb ik me ook even aan voorgesteld. Ik woon hier nog niet zo lang en ik uh, begin de buurt steeds beter te kennen. En dat uh, is dan wel leuk. Dus je hebt eigenlijk gewoon de buurt uitgenodigd. En, en uh, toen kwamen er ook nog twee mannen langs. Die zeiden, hey Martijn, wat een leuke jongen ben je eigenlijk. Nou, die had me al zien zitten en ik uh, was van de week uh, nogal uh, sportief en kort gekleed. Laten we zeggen een hoppens, maar dan voorheer uh, een broekje had ik aan. En uh, dan vragen mensen serieus van, uh, zit, je, zit je op de racefiets? En dan zeg ik, nee, ik ben sexy. <laughs> <laughs> en uh, dat hadden ze aangenomen en blijkbaar... Uh, Opgemerkt. Ja. Of zo. En, en is dat nog wat geworden dan? Is er een soort van uh, vonkje overgesprongen op Koninginnendag? Nou, dat wordt geen vonk hoor. We nee. uh, waren leuke heren, maar niet voor mij. Oké, Ja, dat kan. Daarvoor liep er nog een dame langs met twee honden. Ja, ik ga naar mijn beste homo-vriend. Die uh, staat hier uh, verderop uh, met een kraampje. En ik uh, ga haar zijn honden brengen. Mm -hmm. Ik zeg, uh, is die alleen? Of nou ja, zeg ik, uh, zoekt hij nog iemand? En toen vroeg zij van, ben je alleen Ik zeg ja, oh jij woont dus daar. Nou. Uh, dan uh, komt hij wel eens een keer langs. Nou, nou uh, wel even... een, een, een dag met veel uh, waarin je in ieder geval druk had met ja, mensen ontmoeten. Ja, ik ben sowieso een beetje druk en ik uh, vind het fijn om uh, te bellen en dan aandacht vind ik dan ook uh, prettig. Dus, uh, Oké. Okay. Nou, klinkt als een gezellige Koninginnedag in ieder geval. Ja. Ja. En uh, even over twee uur geleden ging het over uh, katers. Ja. Als ik het daar nog even over mag hebben in een heel ander uh, perspectief. Als het maar niks met liefde te maken heeft. Heeft niks met liefde te maken. Dan mag het. Ik zit hier naast een vrouwtje op een bank en die zal twee weken haar kater kwijt. Och, hertog. Uh, wat zeg je? Ik zei hertog, want dat, uh, dat, dat raakt mij. Ja, uh, zij is uh, helemaal overstuur. Ja. En... Uh, uh, nou, ze houdt heel erg van dat beest en uh, is echt... Twee weken, dag en nacht, uh, John zit die naast mij. Hmm. En uh, ik breng haar koffie en ik heb net wat een uh, gepaktje gegeven, Oranje Tompoes. Maar zit ze twee weken lang op dat bankje te wachten op de kat? Nou, ze fietst rond ze dus heeft een uh, kattenkooi van de uh, kattenvang, hoe noem je het? Uh, ja. Kattenopvang of zo, uh, Amsterdam. Jeetje. En, en, en ma uh, ja? Ja. Mag, ik, mag ik haar even aan de lijn hebben? Ze zit naast me. Ik... Ze spreekt niet zoals ze is Roemeens, maar oh, ze spreekt ja. wel uh, Nederlands. Ja, oké. Okay. ik even zeggen dat ze de kop even af moet zeggen, want anders gaat het fout. Hallo, goeienavond meneer. Hallo, goeiedag. De... Ja, ik ben... Sorry, ik ben heel erg ongeroest. Ik had drie kaarten, nou ik heb alleen twee binnen. Ja. En ik heb de kaarten hoek bij mij van de maan een uh, mausje vangen. Hij was drie weken was bezig van een vraag om de kat wil willen lenen. Ik zeg, is yes, het is niet ja, het is niet toek. Zeg ik, ik kan de kat lenen. Nou, ik, daarna de derde uh, zaterdag ik zeg, oké, okay, ik breng een kat voor jou, leiden. Ja. Ik dacht, de kat komt zelf bij mij. Ik woonde in de hoek, weet je. En uh, was het niet zo. De kat... Ik heb de, de kap bij mij eten. Ik heb eten gegeven. Dan ik heb ik hem uh, gepakt. Ik heb een de mandje gedaan. Dan heb ik heb uh, gebracht naar de groentenman. En uh, volgende dag... Uh, dan loopt ik s'avonds om um 7 uur met de door het gebouw waar de groentenman stond. Mm -hmm. En hij miauwde, miauwde voor de door, voor de raam. Ik was het zo ongerust. dan volgende dag, zondag... Nee, uh, 10 april ga ik de kat ophalen, ochtends, om half acht. Ja. Yeah. was de winkel open. De kat was nergens. Ik zoek, zoek de... oh. Ik kon niet vinden. Hoe Hij heet was kat? helemaal verstopt onder de tafel van de slager. Ja. Oh. Dan ik bunker in de tafel... Hij komt naar buiten, maar hij springt boven een zolder. Dan ga ik naar huis, ja. ik pak een trap, ik ga kijken, boven was het heel erg vies. Lijm van de mautje, douches van de mautje. Ik kijk zo, ik had niet meer lucht, kom ik naar beneden. Nou, zegt de patron, kom jij vanavond als zes de kat ophalen? En omdat nou als zij bonken de plafond... komt de poep van de mouse en de stoffen bij de klanten. Nou oh, lekker. Nou, als zes ga ik dan naar, bo naar de winkel. Ik wil de kat naar beneden krijgen. Nou, allemaal met de bezen, bonken, bonken in de plafond. De kat springt naar beneden. Ontzettend bang. Ja. Dan uh, allemaal willen ze de deuren twee kanten de openstaan. dat kan niet beter waar en welke kan moeten zijn. En uh, dan eigenlijk gaat het naar buiten. Ik heb niets meer gezien. Dan drie weken ben ik bezig. Ja. Zoek overal van de buurt. Hoe heet Ik de kan niet hem vinden. Hoe heet hij? Ik, ik heb een uh, uh, kooi ge, geleend bij de stichting Ja. Nou heb ik de kooi, ik zit er dag en nacht in elke hoek, park. Ik kon niet zien de kat. Nou, mevrouw, hoe, hoe heet de kat? Wat? Hoe heet die, de kat? Hoe heet? De, de, de kat, hoe heet de kat? Ik versta niet. Hoe heet, uh, hoe heet het beestje? Uh, Prislik. Oké, okay. en, en, en waar is hij ontsnapt? Waar in Amsterdam? Ja, een uh, slotenmeer. Slotenmeer. nou. En, en hoe Slotermeer, ziet hij eruit? Wat uh, voor kleur is uh, niet. Van... Uh, kan... Wat voor kleur die heeft hij? ik wordt zelf ziek door. En wat voor kleur heeft hij? Zwart-wit ja. en Felix. Oké, okay. zo'n Felix-kat. Dat, dat hebben we allemaal wel in beeld. Als, als je die hebt gezien in, uh, in Amsterdam, dan um, uh, even bellen of mailen met 4747-bnm.nl. Misschien dat we hem vinden. Dank je wel, hoor. Dank je wel, meneer. Hartelijk bedankt. Okay. En succes, hoor. Dag. Dankjewel. Dag. Dag. Martijn? Um, ja ik, nou, de oproep de, de oproep heb ik gedaan en uh, nou, ik hoop dat hij wordt gevonden ja de kat zou mooi zijn uh, toch en nu ja, ja nu, nou ja, nu ik ga, ga ik uh, stellen, oh, ik, dus, ik, uh, ik weet niet of ik nog of ik dom van wat zeggen nee ja ik zie dat er een schildvins Vince aan kan lopen dus we gaan ze meteen nieuws doen dus uh, we gaan ophangen ja, oké, okay. het uh, okay. komt eraan. Ja, het nieuws... Ja, oké, okay. ik hou nog op, want de andere lijn hang ik ook nog, dus als je me nog nodig hebt, uh, dan... Uh, ja, nee, op, hou hang lekker op, dan ga ik lekker uh, nog even mevrouw troosten en, uh, en dan uh, spreken we elkaar later weer. Oké, okay, dag, Oké, okay, da dag. Goeie doei. Doei. Zo. Ja. Administratie, hier. Dat is echt goed. Gaan we van de Crack the playlist. Crack the playlist, natuurlijk. Conop Maas heeft... Uh, Platen uitgekozen. Een heleboel ook meteen. Uh, hij kiest zometeen welke liedjes worden gedraaid hier in 4-7 in Crack the Playlist. En later in, uh, in 4-7 hebben we nog uh, een nieuwe plug. En we sturen onze Elianne, die is nu nog aan het werk in de kroeg, maar die sturen we de straat op om uh, de schoonmakers te gaan helpen. Het is per slotverrekening de dag van de arbeid. Als je nog mee wilt praten in dit programma, dan kan dat via 0801121. 121 uh, Het nummer is 0801